Ik zal insha'Allah ook een korte samenvatting geven van de preek in het Nederlands. We zijn begonnen door te zeggen dat de Koran ook verhalen behelst. De beste verhalen die jij je maar kan voorstellen. Verhalen waarin wordt verteld dat er een strijd gaande is geweest en nog steeds tussen de waarheid en de valsheid... Verhalen die onze harten moeten verstevigen. Verhalen die ook de listen van de vijanden blootgeven. Verhalen die de moslim als hij geconfronteerd wordt met een rampspoed. Met een fitna die de moslim de nodige kracht moeten geven. En een van deze verhalen, deze beste verhalen, is het verhaal... Dat men vindt aan het begin van surat al-kahf. Waarin Allah subhanahu wa ta'ala spreekt. Over de jongeren van de grot, De jongeren van al-kahf. Deze jongens. Die ervoor hebben gekozen. Om zich vast te houden aan de waarheid. Daar waar hun volk heeft gekozen. Voor veel godendom. Hebben zij gezegd. Zoals Allah te kennen geeft. Hebben zij geroepen. Onze Heer is de Heer van de hemelen en de aarde. En wij zullen nood en ten nimmer en deelgenoot aan hem toekennen. Deze jongeren die uitgegroeid zijn tot een symbool op het gebied van tawhid. Deze jongeren die uitgegroeid zijn tot een symbool op het gebied van vasthoudendheid. Deze jongeren zouden eigenlijk voor ons als les moeten dienen. Als wij kijken naar onze jongeren en waar ze vandaag mee bezig zijn... Het zijn voornamelijk wereldse zaken. Zaken van geen waarde. Maar deze jongeren hebben zich een taak genomen. Een grootste taak. Namelijk het verkondigen van het woord van hun Heer. Het verkondigen van la ilaha illallah. Dus ze zouden voor ons als een voorbeeld moeten dienen. Deze jongeren hebben ervoor gekozen. Om hun lusten, hun begeerten, hun wensen. Ondergeschikt te maken aan de wil van Allah subhanahu wa ta'ala. En ze zijn vertrokken. Ze hebben alles achter zich gelaten. Om uiteindelijk plaats te nemen in een grot. Om daar voor honderden jaren te slapen. Allah Subhanahu wa Ta'ala heeft van deze jongeren een wonder gemaakt. En als het gaat om deze jongeren, beste mensen. Uit hun verhaal kunnen wij ook opmaken: dat hetgeen wat een persoon in gang doet stijgen, zijn geloof is. En niks anders want het is vanwege hun geloof dat zij zelfs de eer hebben gekregen dat zij in de Koran worden genoemd en dat wij hun verhaal reciteren tot aan het uur beste mensen maar nog frappanter is het verhaal van hun hond die deze goede mensen heeft vergezeld en vanwege het feit dat hij dat hij deze goede mensen heeft vergezeld werd hij ook in de Koran genoemd en ook hij wordt ter sprake gebracht telkens als wij het verhaal lezen en ook hij wordt ter discussie gesteld. Telkens als de exegese geleerde. Tafseer geleerde. Bezig zijn met het uitleggen van deze zorg. En hieruit. Hieruit kunnen wij opmaken. Hoe belangrijk het is. Om op zoek te gaan naar een goede gezelschap. En deze mensen. Deze jongeren. Allah subhanahu wa ta'ala. Hij heeft iets gedaan. Wat niemand voor mogelijk hield. Om hun te beschermen. Tegen hun volk. Hij heeft ze geleid. Naar een grot. En toen ze eenmaal. Daar binnen zaten. vielen zij in slaap. Om 309 jaar. Niet wakker te worden. Uit de Koran valt op te maken. Dat zij uit goede huizen kwamen. Ze waren rijk. Want toen ze eigenlijk opstonden. Het eerste wat ze deden. Is dat zij iemand van hun stuurden met geld. Maar wat voor geld. Geld wat gemaakt is van zilver. En het was alleen weggelegd voor de rijke mensen. Dus hieruit valt op te maken dat ze rijk waren. Maar dat valt ook op te maken. De grote offer die zij hebben gedaan. Ze hebben de paleizen achter zich gelaten. Om uiteindelijk plaats te nemen in een kleine grot. En ik heb ook een ander voorbeeld aangehaald. Van Musab ibn Umay radiyallahu anhu. Deze man blijft me verbazen. Alle metgezellen van de profeet blijven mij verbazen. Maar deze man in het bijzonder. Om dit verhaal. Hij was een van de rijkste jongeren van Mekka. Alle vrouwen wilden met hem trouwen. Maar toen hij uiteindelijk koos voor de islam. ...en daarvoor koos om de profeet te volgen... ...werd hij door zijn moeder gedwongen... ...om afstand te nemen van alle rijkdommen. En wat heeft hij gedaan, radiyallahu anhu? Hij heeft alles laten gaan... ...omwille van zijn Heer. In zoverre dat toen hij overleed... ...toen hij doodging, subhanallah... ze vonden niet eens... ...de metgezellen vonden niet eens... ...geschikte gewaden, ...voldoende gewaden ...om hem daarin te verwikkelen. Dus ze waren gedwongen... ...om zijn gewaad te pakken die hij aan had... En om hem daarin te verwikkelen. Maar die gewaad die was zo klein, zo kort dat als zij, zoals Abdurrahman nu ook zegt, als zij zijn hoofd bedekte, dan kwamen zijn voeten tevoorschijn. En als hij zijn voeten bedekte, dan zag je ineens zijn hoofd. Subhanallah, een man die alles had. Maar omwille van zijn Heer heeft hij alles gelaten. Dat moet een les voor ons zijn, beste mensen. Het wereldse leven stelt niks voor. Musta Abu Buhmayr radiyallahu anhu. Vergeet deze man niet. Dit is jouw voorbeeld, beste mensen. Dit is wat het betekent om alles op te offeren om willen van je Heer. Deze jongeren namen plaats in een grot. Hebben het wereldse, de rijkdom, achter zich gelaten. En zijn daar gaan slapen. Toen ze opstonden, beseften zij niet hoe lang zij hebben geslapen. En ze begonnen elkaar af te vragen. Hoe lang hebben wij geslapen? Meer dan 300 jaar. En toch zeiden ze tegen elkaar, volgens ons hebben wij één dag geslapen. Toen zei één van hun, nee, slechts een dag deel. De dag is nog niet voorbij. En hieruit kunnen wij herleiden dat het wereldse leven niks voorstelt. Het wereldse leven zoals Allah te kennen geeft. In de Koran. Het wereldse leven. Als de mushrikin, de kofar worden gevraagd. Hoe lang hebben jullie doorgebracht in het wereldse leven. Dan zeggen zij slechts een dagdeel. Niet meer. Slechts een dagdeel. Ze hebben zoveel jaren doorgebracht. Maar als ze daar eenmaal zijn. Dan lijkt het alsof het allemaal over was in een oogwenk. Ik heb zelfs gezegd. Het, is, het wereldse leven is te vergelijken met een, uh, wat ze noemen fata morgana. Vaak als een persoon eigenlijk zeg maar, verdwaald is in de woestijn... en hij kijkt heel ver, dan denkt hij dat hij water ziet. Maar als hij daar eenmaal komt, dan ziet hij niks. Hetzelfde geldt voor het wereldse leven. Veel mensen, als ze kijken naar het wereldse leven... dan denken ze dat ze heel wat hebben bereikt. Maar uiteindelijk, als je daar komt, dan blijkt het allemaal niks te zijn. Ook leren wij van deze jongeren dat er maar één weg is. Eén weg die wij moeten bewandelen. En dat is namelijk ervoor zorgen dat je altijd in contact staat met je Heer. En dan zul je altijd gemoedsrust kennen. Dan zul je altijd geluk kennen. Dan zul je altijd blijdschap kennen. Kijk maar naar alayhi salam, die ik ook heb aangehaald tijdens de preek. Toen hij uit Egypte vertrok... samen met de kinderen van Israël... en vervolgens werd hij achterna gezeten door Verouwen... en toen iedereen dacht, we worden afgemaakt. Het is afgelopen. Wat riep hij? Kijk naar het vertrouwen wat deze man had in zijn Heer. Hij zei, absoluut niet... Want mijn Heer is met mij en Hij zal me leiden. En dat gebeurde ook. Het wonder dat geschiedde daarna was gigantisch. Het wonder wat geschiedde daarna was gewoon onvoorstelbaar. De zee ging uiteen voor Hem. En Hij kon er zo doorheen lopen. Moet je je voorstellen. Subhanallah. Dus deze jongeren leren ons om altijd in contact te staan met onze Heer. En ik heb tot slot gezegd. Dat het belangrijk is om te leren dat wij het wereldse leven... Geen waarde toekennen. Natuurlijk mogen wij leven. Natuurlijk mogen wij eten en genieten en slapen. En noem het maar op. Maar het moet niet zo zijn. Dat het wereldse leven de eerste prioriteit geniet bij ons allen. Dat mag niet. Het gaat uiteindelijk om het hier namens. En denk maar aan de woorden van onze vrome voorgangers. Die ik ook heb aangehaald. Ze zeiden, het wereldse leven is een kadaver. En degene die het achterna zitten, zijn honden. Wil je... Aanspraak maken op een deel van het wereldse leven. Dan moet je meevechten met die honden. En zoals ook een dichter zei. Een prachtig woord. Hij zei ons geld potten wij op. Voor wie zei hij? Voor de erfgenaam. Uiteindelijk zullen de erfgenamen ervan genieten. En onze huizen. Die bouwen wij. Waarom? Zodat de tijd deze weer kan vernietigen. Dus dit is de werkelijke waarde van het wereldse leven. Zorg ervoor dat je je heer leert kennen. Dat jij je verplichtingen nakomt. En dat jij... Uiteindelijk aanspraak kan maken op het echte verblijfplaats, namelijk het paradijs.